Voor het eerst heeft een Japans bedrijf in het openbaar... zijn excuses aangeboden aan Amerikaanse krijgsgevangenen. Zij werden in de Tweede Wereldoorlog ingezet als dwangarbeiders. Een bestuurder van Mitsubishi Materials... heeft in de VS zijn verontschuldigingen aangeboden... en die werden aanvaard door een van de laatste nog levende dwangarbeiders. De Japanse overheid heeft in 2009 zijn excuses aangeboden... maar bedrijven hadden dat tot nu toe niet gedaan.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 Het weer, in het zuiden bewolking en plaatselijk wat regen. In het noorden blijft het droog en schijnt de zon in de ochtend geregeld. Het wordt vanmiddag 21 tot 24 graden. Morgen in het oosten eerst nog een bui, verder droog en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We zijn op dit moment geen...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 I'm uh a -huh.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 dat ik ooit heb gezien niets aan de hand, houd, de liefde roep me Gezicht. en voor altijd bij je zijn dat is alles wat ik wil dus ga je met me mee naar ja, het strand vandaag in de zon, zon, zon vroeg in de ochtend het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien, niet aan de hand Hand, hand, de liefde roep me maar je ha, wees niet bang en ik geef. Je dat van mij Geef me je hart, wees niet bang, Geef me je wees niet wees niet bang, geef me je hart, wees niet bang, geef me je hart, wees niet bang, geef me je hart, wees niet bang, wees niet bang, wees niet niet I have been crazy, but that's just all.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 Comme exercice mon amour, moi ma celle tu es très belle. Et je sais je suis né Oh je parle un petit peu français. Un exercice Zag er zo leeg lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne zijn. Ze leken een mix van Duits, zegt en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zij. Je suis Nederlander. Oh. Je parle un petit peu français. En ik zei. ta ta ta ta ta, ta